Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal woninginbraken en straatroven in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maar er worden wel meer maaltijdbezorgers overvallen. Een deel van die groei wordt verklaard door de forse toename van het aantal maaltijdbezorgers. Burgemeester Abu Talib spreekt van een zorgwekkende trend die ook landelijk zichtbaar is. Een oplossing is om bezorgers niet meer met contant geld te laten werken. Een aantal bezorgrestaurants is daarom al overgestapt op elektronisch betalen. Binnen de coalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van president Trump... om gevangen IS-strijders in het eigen land op te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat de opgepakte strijders worden vrijgelaten als dat niet gebeurt. Het gaat om zo'n 800 gevangenen uit verschillende Europese landen. D66 wil dat het kabinet met andere landen gaat praten over het verzoek van de VS. De CDA ziet niets in zo'n overleg en ook de ChristenUnie heeft bezwaren. Volgens de ChristenUnie is het een groot veiligheidsrisico om de jihadisten terug te halen. Coalitiepartijen zijn verbaasd over uitspraken van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Ze zegt in de Volkskrant dat Schiphol verder door gaat groeien en dat Luchthaven Lelystad ondanks alle problemen gewoon open gaat. D66 CDA en ChristenUnie vinden dat die minister te snel gaat. Van Nieuwenhuizen zegt in de, in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan, daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen met andere Europese vliegvelden. De bestuurder van de praalwagen die gisteren instortte bij het gooi had niet gedronken, zegt de politie. Volgens de jongeren die de wagen bouwden is een gebroken balk de oorzaak van het ongeluk. Gisteren deed de carnavalsgroep mee aan een optocht in Schalkwijk. Op de terugweg naar huis stortte de praalwagen met erop zo'n 15 mensen plotseling in. Vijf mensen tussen de 20 en 26 jaar raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, nu nog vrij zonnig. Later meer bewolking vanuit het westen. Temperaturen tussen 11 en 15 graden. Vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen regent het vooral in het oosten nog, op andere plaatsen zon met af en toe een bui. En met 8 tot 11 graden wordt het morgen iets minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Cherry block. Van dit soort muziek krijgen we nooit genoeg. Draaien we met alle plezier hier bij CFM Salford. Een klassieker uit de jaren 80 van Merillion, Jordan, de single Kelly. Ja, de wedstrijd van vandaag, SV Salford tegen AMVJ, wordt gespeeld op Duitsersveld En daar is Joop aanwezig. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, uh, luisteraars, uh, Rob en Alboja natuurlijk. Ja, uh, ik heb een terugsignaal, kan dat? Uh, kan dat nee, het? geen idee. Ja, oké, okay. maar het is heel vervelend in ieder geval. In ieder geval, het is de wedstrijd die echt voor Sampvoort gewonnen moet worden. AVA staat 11, Sampvoort 10 en er zitten twee punten verschil tussen. Dus ja, ja, ja, dit moet gewonnen worden. Ook ten opzichte van de tweede uh, uh, periode. Sampvoort staat daar op de tweede plaats nog steeds, ondanks het verlies van vorige week waar eh, Jong Holland dat kan, staat gelijk met Zandvoort en dat speelt tegen Osv. Osv staat vrij hoog. Eh, dus dat is ook afwachten. En dan eh, moet je maar even kijken. De Zandvoort moet gaan winnen gewoon. Al is het alleen maar voor die twee.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 Uh, aan enkel is wel inzetbaar. Hij zit dus op de bank. Maar volgens de trainer Zet uh, uh, Sonier, Sonier moet ik zeggen, is dat uh, alleen in uiterste nood. Verder is ook Dylan Keugen niet aanwezig. Die heeft een behoorlijke blessure in zijn dijbeen. En dit is toch een gemis in, in de centrale verdediging met dame. Goed, uh, Op dit moment is uh, Stamford in aanval op de helft dus van ANVE. En mag Stamford gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. En daar gaat, uh, heeft al iemand, is, uh, dus ook een kies of 30 dertig terug. Maar goed, dat is wel het is al gebeurd. Soms is het een avond. Over de linkerkant. voor Rivar. Uh, naar, uh, Eens kijken, dat is met water. Met water uh, probeert daar... Uh, uh, en één keer niet doel te bereiken, want de keeper stond vrij ver voor de bal. Dit is mislukt. De bal gaat over de achterlijn. Dus AFV mag vanaf de 5-meterlijn de bal weer in de spel brengen. En nog steeds uh, 11 e minuut. En het is al 6-0-0. En graag straks weer meer op. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En straks komen we weer terug daar op veld. De wedstrijd houden we in de gaten. In ieder geval Job. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi, tu brilles un peu.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 en er is echt nu een zonreis die uh, de goed te verdedigen heeft. Er was een fout, die de ook te verdedigen. Ik heb niet goed gedekt. En de fouten is 01. Oké, nou dat zijn uh, geen goede berichten, zometeen meer. Het helpt niet. Dus <middels> waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde lied in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang. Al een tijdje, en we moeten door dus voor de laatste keer. Het spijt me, duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Voor deze dame Davina Michel begonnen het allemaal met de beste zangers, En nee, inderdaad, euh, deze single het duurt te lang. in uh, groot hit ook geweest in de top 2000. De top 500, behaald van de 2000 beste platen van uh, de afgelopen jaren, jaren en jaren. zo'n grote reggae-hits. Bob Marley en de en No woman, no crime. Ja, we gaan weer naar Duitsjesveld en hopen dat het alweer wat beter gaat met SV Salford, Joop. Ja, niet echt, want zojuist hij is aan het werk. Hij heeft niet laten vervangen. Hij was al een gebaseerd de laatste paar weken. En hij heeft het niet geprobeerd. Gaat niet. En ja, hij is vervangen met de restudeel. Een restudeel dat hij de volgende het heel goed gebeurd had. Maar ja, hopen dat het niet weer gaat. Het is nummer 1 En uh, dat was eigenlijk wel een fout in de om te verdedigen. En dat het ook vaak gaat door onze tijd. Dus die verdediging is ook niet de top. Nu is natuurlijk Willem de uh, zeugend daar op bezig. En samen met, met, met op de nieuwe opmerkelijke. En hij is hartstikke sleutel. Ik heb dat normaal gesproken gezien. Maar goed, hier zijn er iets. Het komt nog wel even duur als weer terug is. Probleem dus voor Sinssen-Dier. Uh, o, oh, nee, Neem die kwalijk, blijf Sinssen-Dier tegen. Want we kennen het niet anders. Goed kansen de ook Over de linkerkant. Dit water. Rechterkant. Dit water. je dan En dit is geen slecht En wij hebben een daar weken, Om die bal tot het doel te verhogen. Het is niet zo. Volgens de slag. En ik zie van de drie. Die kan die bal kunnen de het Het is interessant dat het een een. Ja. Ik denk dat het eigenlijk. Het is nog Het staat klauw. Met de verhaal met een is hier aan de Oké, okay, dankjewel, Jop uh, voor uh, dit moment. En straks hopen we ook op een iets betere verbinding met uh, Jan We Kunnen we hem ook goed volgen? Dat zal rond uh, tien voor vier weer bij Stalvoort op zaterdag. Eerst weer meer muziek. Hier is Duran Duran. In de jaren 80 was uh, deze band Duran Duran uh, enorm populair. En scoorde ze scoorden heel veel hits, onder meer uh, de Reflex. En ook dit was een uh, top 10 hits uit uh, de top 40 in de jaren 80. De Saver Prayer, de single van Duran Duran. En later in de jaren 90 kwamen ze weer terug met een uh, ander plaatje, The Ordinary World. Het is een overal vier tijd voor de evenementagenda.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 She never had no love, just sex. Followed next with a check and a note. the notes. That last night was so dope, dope, dope. Jap Fres op Duitsersveld. Ja, de 13 minuten is dan gelijk. We zijn al een beetje richting. Ik heb het meer Ben De penalty van Campie. Want kijk, die was er ook nog Dit water een dichtste voer, maar die was buiten zelfs op gezien en het gaat even lekker op Maar goed, de eerste baan, die we nu ben ik 1-1. De Oké, okay, dankjewel in ieder geval goed nieuws vanaf Duitsersveld. Op dit moment 1-1. De wedstrijd SV Stamford tegen AMVJ. En straks, al rond 10 voor vier, dan komen we weer terug bij Jan Vares. Noorden, het einde van de eerste helft van, van deze wedstrijd. 1-1 op dit moment, de stand daar op Duikersveld. Them at all, you keep your mind on the money, keeping your eyes.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 En de eerste drie mensen die dat doen via Facebook... die krijgen die kaarten, een setje van uh, twee dus. Ja, meestal twee, maar oké. Okay. Nogmaals, medewerkers van ZFM en familieleden van ZFM... zijn helaas uitgesloten. Jammer Maries, de... jammer Roy, ja, jammer, jammer Lena. Ja, klopt. Ja. <laughs> Goed, maar In ieder geval wilt u volgende week gezellig een uh, dag tussenuit... met z'n tweetjes. Uh, u weet wat u moet doen. En uh, wij uh, sturen ze dan uh, naar u toe. Oké, okay. nou ja, zo is het. Dus naar weggeven, sturen via Facebook, ZFM Zandvoort, zo zoek ons even op, op uh, Facebook. En uh, like ons dan ook meteen, dan ja. hebben we weer een likeje erbij. Tuurlijk. Een likeje erbij en uh, meld je naam, adres oh, she's en woonplaats. But a psycho, a Leuk, hè, wees uh, van dit moment. Ja, de psycho. Ja, dan ga ik het nog even hebben over de kaarten. De dagkaarten die wij uh, weggeven voor uh, de huishoudbeurs. Vandaag uh, begonnen in de rij in uh, Amsterdam. En nog tot, uh, tot en met volgende week zondag uh, te bezoeken. De kaarten, die zijn inmiddels op. Ja, want we hebben inmiddels uh, drie mensen die gereageerd hebben. Jullie allemaal van harte gefeliciteerd. Straks zal ik uh, de namen nog even noemen van uh, degene die de kaarten gewonnen hebben hier bij uh, CFM. Maar eerst gaan we nog even voor het slot van uh, de eerste helft van de voetbalwedstrijd... Uh, weer over naar uh, Joop van Ness. Dus even kijken of we verbinding hebben. Ja, we hebben verbinding. Joop, hoe is het daar uh, op het veld? Ja, op het is een heleboel van de voetbalwedstrijd. Vaak paar kleine van beide kanten. Dus met name in de kant van de verdediging. We hebben al een paar keer op de veld. Ook voor de wedstrijd was de football. En nu uh, ja, is een, het zo dat er eigenlijk in alle spellen zilveren, dus natuurlijk, plan A in het afzonderlijk landvoer. En het heeft volgens mij geen opstand van sporen, funnel die het is, dus de is de story, of zo Het bedoel is, een sporen zo te zien. We. we moeten er een veel aan doen, dan zien we wie er is. Het is weg. Dat is goed Dan ook. Maar in staat is het dat het allemaal wel, wel, wel meevloeit. We spelen in de 44 e minuut net. En eh, die, die, die blijft achter, achter de van deze E1 leuk wachten op de Dat is wel En ik denk dat het wel heel erg goed gaat gaan gebeuren. De verstanden van ATV, de gr in ieder geval die de het hetzelfde uit. En uh, mag die, nee, mag die Gadijn, de verstanden die. de E1 die de gaat delen. De zien van de dienst van de liefde kan Ik schrijf het door De nog hier die die uh, de burger die moet uh, helemaal dicht. Oké, okay, dat is die legger, dan komt die bal. Dat is een de bal, dus zeggen het weggewerkt bestand. Hier in ons, naar, eh, verkeerde ik die van die katoen. Dus die gaat midden de midline open en het is allemaal snel. En die gaat dan een hele verre slot. En ja, er goed weer water doen gemaakt. dat is veel te ver uit de richting. Water is nog snel, <lacht> maar zo het snel, maar zelf niet in de bal te kunnen halen. Die te laatste heeft het dan weer snel ja. En het uh, is om af die bal te pakken te krijgen. Maar daar iets, dat gaat niet gebeuren. Want dus tot de half uur gaan iedereen rechtstreeks uh, de helft van de kant op. En dat kan heel veel komen, met die nummer 16. Die nummer 16 dat is Jimmy uh, Jansen. En die geeft die bal vol maar een prooi voor uh, de bal van de keeper Daan Kerbans. gaat een kermwegschot uh, op proberen. Want het zit een strafwind. Dat stopt hij in. Komt toch tot de middenlijn. Maar wordt weggewerkt naar aangemoedigd. En nu wordt hij euh, richting de negen. je gaat je ook de zijlijnen. Het water doet dat. Het water is water. naar de statiek. Je ziet. Maar ik ook goed. de de bal hoog terug naar de wanneer Want het is gevaarlijk. Maar ik kan het goed controleren. En de bal weg niet. Sorry. Hier de hoofd van het ANPJ Azië. Stel, gaat er over de zijlijn. En zo vanaf de maand, je uitgegaan. Je gaat dit doen, wil je mond. Zo vanaf de linkerkant. <laughs> even kijken wat je met het doen, Naar de persie. Je ziet ons rijden, terug in hand. heeft in ieder geval een En dat is een uh, hele <laughs> goede plaats. <laughs> Naar nou, alles voorzichtig. De persie uh, wordt gemaakt door de maar die komt daar niet komen. Supertief. ...naar de kwijtbeelde kant. Johan. Johan, kastig. Nee, dat is ook Die Je ziet naar hij daar... ...onderste refiëren Refire niet volgen. Ja, dus, dat weet je niet, maar dat zou tussen Op Jesse uh, de die kan er niet bij komen. Ja, dus we hebben daar. Dus dat is daar een overtrending. op we witwater dit water. Nee, water. Kijken wie dat is. Dus, uh, het maakt niet zo Het is in ieder geval, uh, de zorsport. Het is best behoor. Die heeft uh, de andere we hebben het is een prijs ook aan de brengen afgesloten. En dat zou een mooi plaat zijn voor de vaten om gevaar te zitten dus in de verdediging van AFD. De bol is een heetje op 8, 9, 10 of 10, buiten de meter gebied. En twee mannen zullen er bijna terug. Dan zullen de bol. Dat is dan water en ik denk dit te gaan. Beiden hebben een goed pot in de benen. En ik denk dat de het natuurlijk in ieder geval de aanrood. Want het is zit en loopt achteruit. met het is een En dan gaat hij wel komen. Inderdaad, water. Water over de het probleem voor de type van APA En de het in het eindsinaal stond, schijt zetten, schrijven hoe de man heet. En ook dat hebben we tegenwoordig. Dat is allemaal genoeg te zien. Ja, we luchten heeft niet op Ik op wel. Ieder geval is het één de filmpjes moet uh, in de stand van het 1-mee. proberen om die, die, die uh, dat het niet goed te komen, te boeken op de AMVJ. Oké, okay. dankjewel Dag. Jan Fres daar op het veld. Duitsersveld 1-1 uh, in de rust tegen AMVJ. En de wedstrijd uh, blijven uiteraard voor je in de gaten houden. En hopen ook op een iets betere verbinding zometeen in, uh, in de tweede helft.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 Drop top Porsche, Rolex on my wrist, Risk. diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's it can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. You see me? it's my big bronze boogie Got All them girls shook, shook. my big fat ass got all them boys hooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. <laughs> Bruno sings to me while I do my money dance. Like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 Let the song I wrote you might want to sing it not for not don't worry to be happy in every life we have some trouble but when you worry you make it double don't worry tot zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5